uur het NOS Journaal de Wit. Het Internationaal Monetair Fonds heeft kritiek op de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het IMF omschrijft die aftrek als een genereus systeem dat de huizenmarkt verstoort. In een rapport over de Nederlandse economie adviseert het IMF de Nederlandse regering om de mogelijkheden om de rente af te trekken geleidelijk aan af te schaffen. Nederlandse banken lopen volgens de IMF-economen ook te veel risico's door de hoge hypotheekschuld. Doordat de hypotheekrente aftrekbaar is, kunnen mensen duurdere huizen kopen. Een zaal van de Stad Schouwburg in Amsterdam heeft flinke waterschade opgelopen. Daardoor kan het Scapino Ballet vanavond geen voorstelling in de Schouwburg geven. Volgens directeur Damen van de Stad Schouwburg was de sprinkler kapot. Gisteren zondag is er een breuk in de sprinklerinstallatie ontstaan... Eh, waardoor er één sprinkler is afgegaan. En eh, vervolgens is er een soort onderdruk ontstaan... is de hele sprinklerinstallatie aangegaan. Waardoor er vier minuten lang er, eh, bakken met water eh, afkomstig uit de Leijmaansgracht... op die zaalvloer is gevallen met onder allerlei en opzij... en erboven allerlei apparatuur. De theatervoorstelling Songs for Drella van het Scapino Ballet... wordt vanavond en waarschijnlijk ook morgen aan de overkant... in het De La Mar-Theater opgevoerd. De Syrische vicepresident Al-Shara heeft gezegd dat president Assad... in de komende dagen belangrijke mededelingen zal doen. Zijn boodschap zal het land plezier doen, kondigde hij aan. In het hele land zijn al twee weken betogingen tegen het bewind van Assad aan de gang. Nog nooit in zijn elfjarige bewind heeft hij zoveel tegenstand gehad van de oppositie. Ook vandaag komen er weer berichten over botsingen... tussen demonstranten en politie en leger. Een ooggetuige in de zuidelijke stad Dara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 Hij maakt zich vooral zorgen over de werkzaamheden in Rio de Janeiro en Sao Paulo. Daar moeten over twee jaar, als een soort generale repetitie, wedstrijden voor de Confederations Cup worden gespeeld. Maar Blatter zegt dat hij daar een hard hoofd in heeft. Dan het weer, alleen in het midden en noorden Wolkenvelden, elders vrij zonnig, middagtemperatuur tussen 8 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Morgen veel zon en een graad of 3 warmer. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat file tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest 7 kilometer. Er staat een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht... vanaf Hoevelaken over de A28 en de A27. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht... voorknopend Prins Klausplein 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht... En de A59 van Zonzeel naar Den Bosch... is nog altijd dicht tussen knooppunt Zonzeel en Terheide door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden... via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat Ilko Fortuin in onze dagelijkse opinierubriek... rubriek en appeltjes schillen. Ilko, goedemiddag. Goedemiddag, waar ga je het over hebben? Het gaat over uh, ja, eigenlijk alles wat wij liefst uh, lekker vinden, uh, zoals uh, fruit, groente en dergelijke. En je raadt het nooit, maar zonder bijtjes, dus de bijtjes die uh, van bloemetje naar bloemetje vliegen is er geen fruit, is er bijna geen groente, enzovoorts. En die bijen die gaan massaal dood. Dat zagen we ook in Zembla onlangs, een paar dagen geleden. Uh, dat komt dan vooral door een, een veel te veel landbouwgif. Uh, dus dan zeg je toch van, nou, misschien wat minder gif. Nee, nee, nee zeggen de Wageningse onderzoekers en onze eigen overheid... nee, landbouwgif dat is vast geen probleem. We moeten het elders zoeken. Dan denk ik, hoeveel rapporten moeten we nog, nog bij elkaar verzamelen? Dus ik wil graag in debat met die Wageningse onderzoekers. En daarin ga je het opnemen voor de bij. Klopt. Oké, okay. dat straks. Maar eerst het elektronisch patiëntendossier. Want voor dat EPD, dat is de afkorting daarvan, ziet het er niet goed uit. Morgen moet blijken of de minister een oplossing heeft verzonnen voor de privacybezwaren in de Eerste Kamer. Twee weken geleden bleek een meerderheid in de Eerste Kamer liever voor regionale EPD's te gaan dan voor een landelijk systeem. Huisartsen maken zich intussen ernstige zorgen, bijvoorbeeld in Nijmegen, waar al wordt gewerkt met een regionaal elektronisch patiëntendossier. Een reportage van Keimpen van de Kooij en Richard Groeneboom vindt u het goed dat ik even in uw gegevens kijk van de huisartsen over het dossier. Prima. Honderdduizenden mensen die werken in de zorg... kunnen straks kijken in ons patiëntendossier. Daar staat alles in, tot en met de dingen waarvan je echt niet wilt dat anderen het weten. Allemaal bezwaren, allemaal risico's. Het uh, lijkt mij een, een waanzinnig avontuur. Het kan echt een hele hoop medische missers schelen, Maar het moet zorgvuldig gebeuren dan moet ik vervolgens in het systeem de pincode invoeren... en dan open ik het dossier van die patiënt en ga ik de patiënt roepen. Al 15 jaar wordt er gediscussieerd... over het landelijk elektronisch patiëntendossier. Dit is een uitwisselingssysteem van patiëntinformatie. Met dit systeem kan een arts van alle patiënten in Nederland... het medisch dossier opvragen. De Tweede Kamer heeft al besloten dat het er moet komen... Maar de Eerste Kamer lijkt nu dwars te gaan liggen. Wij vinden de Nederlandse overheid te weinig precies. Te overmoedig. Te onbescheiden. En te weinig respectvol. Jegens de privacy van de burger. Waarom deze wet? Waarom nu? En dat zei Helene Dupuy van de VVD twee weken geleden... in een debat in de Eerste Kamer. Ik vind uh, dat jammer omdat ik uh, ben directeur van een zorginstelling, van de huisartsenposten uh, rondom Nijmegen. En wij maken al uh, jaren gebruik van um, de gegevens uh, van de eigen huisartsen, het elektronisch patiëntendossier. En juist um, door deze uh, discussie en um, hiermee bezig te zijn, is de veiligheid van het gebruik enorm toegenomen in onze eigen uh, zorginstelling. We wisselen heel veel gegevens uit over het uh, internet. En uh, dat is alleen maar positief beïnvloed uh, door, uh, door de discussie over het elektronisch patiëntendossier. En in zoverre zou ik erg jammer vinden dat er nou zo'n negatieve kijk uh, op komt. Marion Borghuis is directeur van de Huisartsenpost Nijmegen. Er wordt al heel lang met een regionaal elektronisch patiëntendossier gewerkt. Via het Nijmegense uitwisselingssysteem... kunnen de gegevens van zo'n half miljoen patiënten worden opgevraagd. Dit bevestigt ook huisarts Herman Leverink. Ik kan in principe elke dossier openen. Maar mijn naam ligt dan vast in bij het landelijk schakelpunt... dat ik dat dossier heb geopend. En als ik, ik moet van elk contact hier een verslag naar de eigen huisarts sturen. En als dat niet gebeurd is, ligt het hier intern vast in een rapport... Wat iedere keer, waardoor mensen bekeken worden. Wat gebeurt er als u bijvoorbeeld op het dossier van uw buurman hebt zitten snuffelen... terwijl u daar helemaal niet toe geëigend was? Dat betekent onherroepelijke meldingen aan de inspectie... en zeer waarschijnlijk het eind van mijn carrière. Alle dossiers die dokter Herman Leverink opent... worden vastgelegd door middel van loggen. Anders gezegd, als een dokter een dossier opent... laat hij een soort digitale handtekening achter. Bovendien... Kan hij alleen in het systeem met een speciale pas? Is daarmee de privacy voldoende gewaarborgd? Deskundige Bart Jacobs waarschuwde in het verleden voor misbruik. In principe kan zo'n pasje zorgen voor goede beveiliging in combinatie met die pincode... als die ook inderdaad heel zorgvuldig gebruikt wordt. Maar het is zo dat meer dan een half miljoen mensen waarschijnlijk in Nederland zo'n pasje zullen krijgen. En nou kan niet iedereen overal bij, maar het is wel zo dat als in principe één pasje met bijbehorende pincode kwijtraakt... liggen mogelijk alle dossiers in Nederland op straat. Regionale elektronische patiëntendossiers schenden de privacy, want patiënten weten vaak niet eens dat de gegevens van hun worden opgeslagen in zo'n dossier. Het blijkt dan uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens onderzocht twee regionale patiëntendossiers, één in Gorkum en één in Gouda, met daarin 250.000 patiënten en kwam tot de conclusie dat de privacyregels werden geschonden. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft al eerder aangegeven dat een aantal regionale EPD's niet voldoet aan de veiligheidseisen. Als de Eerste Kamer de plannen voor het landelijke EPD afschiet, roept dit de vraag op wat dit betekent voor regionale EPD's die al lang in werking zijn. Marion Borghuis van de Huisartsenpost Nijmegen. Wij hebben uh, de veiligheid van het landelijke systeem overgenomen voor het regionale systeem. Maar nou wordt van het landelijke systeem gezegd, dat is misschien niet veilig genoeg. Dat is niet mijn ervaring. Dat is niet mijn ervaring. Ik zie hoe het voor die tijd was. En dan vind ik dat de, dat de landelijke uitwisseling enorm uh, aan privacy vooruit is gegaan. Zorgverleners zijn zich bewust dat je niet zomaar in dossiers mag kijken van mensen en dat het ook gelogd wordt. Um, en dat vind ik juist dat dat een andere gedrags- en cultuurverandering geeft in je organisatie en dat vind ik positief. Als ze zeggen dat het landelijk eh, niet veilig is... dan eh, zal men, dat is de consequentie denk ik... dan zal men ook moeten kijken van, naar alle regionale systemen. Zijn die dan wel veilig? En eh, dan ben ik bang dat men gaat constateren... dat die ook niet veilig zijn. En wat dan? U zegt de veiligheidseisen voor dat landelijk EPD... Die zijn strenger dan voor de meeste regionale EPD's. Ja, volgens mij wel. Ja. Ik zie hier wel staan dat u iets van astma hebt of gehad hebt. Ja, dus heel af en toe dan heb ik nog wel eens last van de luchtwegen en dan gebruik ik een pufje. Dan de medicijnen die ik u wou geven, het kan soms zijn dat die wat benauwdheidsklachten geven. Als u dus daar meer last van krijgt, moet u met die dingen stoppen. Ja, dan ga ik even naar het, in het systeem naar de, de, om het recept voor u te maken. Dan zie ik dat er al een eerder recept is van een Huisarts Herman Leverink vindt het regionaal EPD minder veilig dan het landelijk EPD. In de gezondheidszorg wordt heel veel gecommuniceerd op heel veel manieren. Dus er is heel veel papier, er is heel veel elektronische communicatie. Het elektronisch patiëntendossier waar we het over hebben, het landelijk elektronisch patiëntendossier, is daar een klein onderdeeltje van... En dat kleine onderdeeltje is veruit het best beveiligde stuk wat we hebben. Heeft u het nu over het regionaal EPD of over het landelijke EPD? Dan heb ik het over het landelijke EPD. Het regionale EPD hier is matig beveiligd. Daar hebben we wat extra dingen van het landelijke ingevoegd om dat beter te maken. Wij kunnen er ook alleen maar bij met zo'n Uzipas. pas maar nationaal gezien is dat niet nodig. Andere mensen kunnen daar ook anders in. Dus dat dossier is veel minder veilig. U zegt dat het landelijk EPD is eigenlijk hartstikke goed beschermd? Ik zeg nooit dat het 3000% zeker is. Maar het is veel beter beschermd dan alle andere gegevens die in de zorg rondgaan. Morgen vergadert de Eerste Kamer weer over de vraag... moeten we door met het landelijk elektronisch patiëntendossier? Zoals het er nu voor staat lijken voor de meeste partijen de privacybezwaren te groot om hiermee door te gaan. De vraag is nu, als het landelijk EPD niet aan de veiligheidseisen voldoet... zijn de regionale EPD's dan wel veilig genoeg? Nou, ik hoor in de wandelgangen, maar dat is uh, eigenlijk... moet ik verwijzen naar het College bescherming Persoonsgegevens... Uh, dat men daar uh, strikter op wil gaan toezien en wil gaan handhaven. Dat als je dan goed kijkt naar alle systemen, uh, dan zul je de andere eisen aan moeten stellen. En of dat dan alleen maar regionaal is of landelijk, dat maakt niet uit. Maar je moet wel aan diezelfde veiligheid voldoen. Ja, en, en wat bedoelt u daarmee te zeggen dat het College Bescherming Persoonsgegevens dan hier ook regionaal zou kunnen gaan controleren? Dat zullen ze wel gaan doen. Want collegebescherming Bescherming Persoonsgegevens kijkt natuurlijk niet... of het nou landelijk of regionaal is, als het maar veilig gebeurt. Maar, maar heel veel regionale systemen voldoen nog niet aan die eisen. En wat gaan we dan doen? Ik praat verder met Bas Buizen. Hij is directeur van Microbice. Dat is een leverancier die zowel betrokken was bij het landelijke EPD... als bij regionale systemen. Meneer Buizen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan je inderdaad zeggen dat het landelijke elektronisch patiëntendossier veiliger is dan uh, die regionale systemen? Ja, veel veiliger. Veel veiliger zelfs? Ja, vanwege het feit dat de regionale systemen op technieken uh, is ontwikkeld zo'n twaalf uh, jaar geleden. En uh, met de inzichten die we daar hebben gekregen, hebben we gekeken kunnen we die verder upgraden naar een hogere veiligheid... We hebben daar een aantal jaar van geleden uh, van geconcludeerd... dat kan niet meer op deze technieken. En toen zijn we in feite doorgegroeid naar de techniek waar we tot nu aan het uitontwikkelen zijn. Ja. Maar dan ziet het eruit dat morgen de Eerste Kamer tegen dat landelijke elektronisch patiëntendossier gaat stemmen. Want niet veilig genoeg. En wat doen we dan in de praktijk? Terugvallen op regionale systemen die nog veel minder veilig zijn. Dat, uh, ik ben bang dat dat er dan uiteindelijk zoals ook uit de reportage blijkt door het CBP... Uh, ook maar verboden zal worden, denk ik. En het CBP, dat is het college bescherming persoonsgegevens? Ja. ja. Want verwacht u, want die, die, die regionale EPD's die bestaan, verwacht u dat het college daar dan actie op gaat ondernemen? Dat ze daar naartoe gaan, een onderzoek gaan doen en misschien wel verboden opleggen? Dat hebben ze al in een, in een eerder stadium gedaan. En uh, als zij verboden opleggen, is dat natuurlijk niet anders dan in de lijn die de Eerste Kamer dan kiest voor uh, de privacy. Dat ligt dan voor de hand, zegt u? Dat ligt dan voor de hand. Maar ja, dan wordt zowel het landelijke als het regionale uh, elektroni elektronisch patiëntendossier verboden. En dan? Ja, dan uh, zullen we waarschijnlijk helemaal niet meer gaan communiceren in de zorg. En uiteindelijk is dan uh, uh, de patiënt de uh, dupe. Ja. Wat zegt u dan tegen de Eerste Kamer morgen? Of wat zegt u nu tegen de Eerste Kamer die nog moet beslissen? Uh, ik zeg, wat dat betreft zeggen wij als leveranciers tegen de Eerste Kamer... Schiet het landelijk schakelpunt niet af, het landelijk EPD niet af. Zorg in ieder geval dat we door kunnen, ook met het verder doorontwikkelen, met ook de opmerkingen die de Eerste Kamer maakt. Maar we moeten wel doorgaan, we moeten niet terug, de, terug in de tijd. Ja, want dat, dat dreigt een beetje te gebeuren morgen. Dat, is, dat hoeft niet per se morgen te gebeuren. Alleen uh, als uh, de, de Eerste Kamer zegt het landelijk uh, EPD moet niet doorgaan... Ja, goed, dan ligt in de lijn de verwachting dat we gewoon ja, tien jaar terug in de tijd gezet worden. Ja. Maar ja, u ontwerpt die systemen. Mooi klusje voor u zou ik zeggen. Nou, uh, wat dat betreft uh, hebben wij uh, samen met het uh, Nationaal Instituut uh, voor de Zorg hebben we, uh, dit ontwikkeld... Wij ontwikkelen liever nu weer ook zaken waarbij patiëntveiligheid, medicatieveiligheid uh, een belangrijke rol gaat spelen. Want uiteindelijk is het zo dat we maar één keer onze tijd kunnen uh, gebruiken om uh, zaken te ontwikkelen. Ja, maar u bent gewoon een commercieel bedrijf toch? Wij zijn gewoon een commercieel bedrijf dus en, eerste... wij leven, en wij leven van uh, de toegevoegde waarde die wij voor de zorgverleners leveren en die we daarmee dus ook voor de patiënten leveren. Ja, maar onveilige systemen, jippie, want dan kunt u veiligheid maken. Nou, uh, wat dat betreft, ons, naar mijn idee, is het systeem wat, wat er nu ontwikkeld is door leveranciers en in feite onder regie van de overheid, is een veilig systeem. En ik zou graag willen dat de Eerste Kamer nog beter kijkt wat daadwerkelijk in de praktijk het geval is. En dat ze daar meer hun uh, beslissing op uh, baseren. Ja. En ik heb, Wij hebben het gevoel dat de Eerste Kamer onvoldoende de praktijk in het oog heeft gehouden met de discussie die ze nu aan het voeren zijn. Goed, ze hebben nu vast meegeluisterd en morgen zal blijken of ze ook naar u luisteren. Bas Buizen, directeur van Microbires. Hartelijk dank. Dankjewel. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. broken. Shake your head. Every day is making me stronger. jagen met Traveler. Wie nee, schilder er vandaag ons appeltje? Dat is Eelco Fortuyn, de directeur van Goedewaar.nl. En Eelco, je zei net uh, kort na drie uur al, ik wil het hebben over de toekomst van de bij in Nederland, want daar gaat het niet goed mee. Nee, wereldwijd, Wat is het probleem? Wereldwijd is het een probleem. Ja, de bijen die, die sterven bij bosjes, uh, al jaren achter elkaar. En uh, hele bijenvolken sterven uit. Uh, dat, dat zou je zeggen, ja, dat is vervelend. Nou maar die ja, kunnen ze ons ook niet prikken. Dat scheelt. Dat scheelt een hoop. En uh, dan moeten we andere uh, tekenfilmpjes gaan maken. Want wat was de weer? Maar die beesten zijn onmisbaar. Dus, uh, als je een appel, uh, appelboom in je tuin hebt staan. dan uh, af en toe groeit er een appel aan. Dan denk je, fantastisch. Daar heeft een bijtje aangezeten. Anders komt er geen appel aan. Echt, Geweldig. Waar? Een bij is nodig om een appel tot stand te brengen. Klopt. Uh, dat stuifmeel dat gaat via de bijtjes okay. heen en weer. Nou. Die bijen sterven. Groot probleem. In de, in de bijenexperthoek uh, is er ook echt een soort van paniek. Grote aandacht voor. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Um, en daar nou was er een mooie uitzending op tv onlangs in Zembla... Uh, en daar werd eigenlijk op een rij gezet wat landbouwgif allemaal hiermee te maken heeft. Landbouwgif uh, kan bijenvolken uh, ja, verzwakken op zijn minst en ook soms helemaal vernietigen. Met name één stofje, uh, dat is een, een moeilijk woord, maar één soort landbouwgif is helemaal verdacht. Dus zeggen allemaal mensen, nou gaat dat in elk geval dan voorlopig even stoppen. Want dat stofje gebruiken we op grote schaal? klopt eigenlijk bijna bij alles waar we overheen sproeien. En vermoedelijk is daar de, de, de, de bijensterfte aan te wijten. Nou, het is sowieso aangetoond dat bijenvolken daardoor kunnen sterven. Okay. Het is alleen niet aangetoond dat alle bijenvolken altijd alleen maar daardoor sterven. Oké, okay, er kunnen meer oorzaken zijn en Precies. er kunnen bijenvolken zijn die er misschien wel tegen kunnen. Ja, of ietsje minder door uh, uitsterven, maar wel verzwakt raken en ja. last krijgen van andere dingen en zo. Dus het is va vast wel een combinatie van, van alles, maar dat, dat stofje is sowieso zwaar verdacht. Nou, nu... Die Zembla-uitzending was fantastisch. Dat was hard nodig. En, uh, maar de reactie van uh, de Universiteit Wageningen... waar ook een bijen-expert van hoog niveau zit, meneer Blacchiere... ik lees vaak ook zijn rapporten erover... die was mij sindsdien een beetje verrassend. Hij zegt, nee, nee, het ligt gewoon niet aan het gif. Daar moeten we ons niet op richten. We moeten het heel erg anders gaan zoeken. Namelijk, uh, dat heeft te maken met een ander diertje... dat dan weer op bijenlarven klimt. Dat is een, een roofmeid, een soort klein microbeestje... Mm. En ja, die brengt allemaal ziektes over. Maar, Elco, je zegt het zelf al. Meneer Blakjeren is je expert Jij ja. bent directeur van Goedewaar.nl. Ongetwijfeld heel deskundig op allerlei terreinen. Ja. Maar op dit punt zal hij toch wel meer verstand hebben dan jij. Nou, zeker. En, maar wat ik dan dus doe... Uh, als een, een beetje, uh, zeg maar, uh, ja, kritisch consument... Ik, ik probeer wat breder te zoeken. En dan zie ik nog een andere expert in Nederland. En die is van de Universiteit van Utrecht. Ja. Dat is meneer Van der Sluis. En die zegt, Jeroen Van der Sluis, die zegt... ja, dat is... Uh, misschien een belangrijke oorzaak. Maar in elk geval is landbouwgif een hele belangrijke andere ook. oorzaak. Ja. Ook. Misschien nou, meneer Blaker is aan de telefoon. En stel je vraag maar aan hem. Wat wil je precies van hem weten? Nou, ja, inderdaad. Meneer Blaker. wat, wat uh, trouwens, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, goed dat u er bent, want uh, ik vind ook dat uw uh, mening. Uh, tot nu toe wat onderbelicht is geweest in Zembla. Dus alleen daarom ben ik blij dat u ook nu uw mening kunt toelichten. Maar wat is nou, wat u betreft, de reden waarom we. Uh, vooral moeten zoeken naar uh, manieren om die, om die foute roofmeid te bestrijden. Terwijl er stapels rapporten liggen uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Amerika... dat dat landbouwgif sowieso ook een zwaar probleem is. Ik zou zeggen, doe dan en-en. Starten we nu met het stoppen met het landbouwgif. En daarnaast kunnen we werken aan een, ja, een probleem met, rond die meid. U, vragen, zegt, meneer u zegt gewoon, nee, nee, landbouwgif is, is geen probleem. Uh, ik heb kwijtwerken uh, uh, werk al een hele poos aan, aan, aan de problemen van de bijen. En het is ook zo'n beetje vanaf 2000 al begonnen. En ik beaam met u dat de bijen ontzettend belangrijk zijn. Dus dat het de moeite waard is om daar uh, veel aandacht aan te besteden. En dat gebeurt gelukkig tegenwoordig wereldwijd. Uh, ik ontken niet dat uh, de neonicotine, die gifstoffen waar we het over hebben, heel giftig zijn voor bijen. En mogelijk zijn ze in sommige gevallen ook wel echt veroorzakers van schade aan bijenvolken. Maar waar wij vooral tot dusver aan gewerkt hebben... is het grote probleem in de bijen, dat is de verrouwenmeid... Uh, die een zekere doder is van bijenvolken. En niet alleen maar als bijen verzwakt zijn door andere uh, zaken of andere middelen. U zegt er zijn twee problemen, namelijk dat landbouwgif, neonicotine door u genoemd... en de roofmeid, waar uh, Eelco het ook over had. U zegt dat is een grotere factor van de bijensterfte. Ja, de, de, de sterfte door de Varroa-meid, als die niet goed bestreden wordt... ...is uh, vele malen groter dan eigenlijk alle andere problemen die er ook zijn. En dat zijn er nog meer, behalve ook de neonicotine. Hebben we, zeker in Europa en zeker in Nederland ook... ...nu ook ontzettend te maken met een gebrek aan voedsel voor de bijen. Vooral het platteland is, uh, is helemaal uh, schraal geworden, is groen... ...en er bloeit bijna niks meer. En er zijn periodes dat bijen niks kunnen halen. Ja, en we maar... hebben onderzoek gedaan en het blijkt gewoon dat als je drie weken lang bijvoorbeeld in augustus, eigenlijk geen uh, goed voedsel kunt vinden. Ze kunnen er op, op reserve teren. Te bijenvolken zijn juist goed in reserves aanleggen. Dat is ook de reden waarom de Inke zo dol op ze zijn. Uh, maar dan blijkt toch de gezondheid en de weerstand van die bijenvolken enorm achteruit. Te gaan. Ja, u zegt er zijn meerdere factoren. En de, de factor die door Elko werd genoemd is niet de belangrijkste. reactie Elko. Ja, nou, waar ik mee zit is, ik, ik verdenk u ervan, zeg ik met een enige, enigszins een smile, maar toch wel, dat... dat... Uh, als u een hamer in uw hand heeft, dan lijkt alles een spijker. Uh, uh, met andere woorden, ik snap wel dat, dat u uh, dit aspect bestudeert en belangrijk vindt en dergelijke. En dat u ook hier uh, uh, ja, het meeste van weet en ook alle uh, ins en outs van alle risico's rondom ja, dat Ja, komt meidje. tot je punt. Nou, waarom is het nou zo dat allerlei andere onderzoeken minstens zo van nadruk leggen op dat gif. En waarom zou u dan niet zeggen... van laten we ook uit voorzorg, voorzorgsprincipe, dan misschien ook andere uh, ja, oorzaken... Or waar ik misschien wat minder verstand van heb... ook maar laten uh, uh, ingrij ook daarop ingrijpen. Het lijkt wel alsof u zegt... nee, ik heb een hamer, dus alleen mijn spijker telt. Hey, zo simpel ligt het natuurlijk niet. Als je, onder, als je onderzoek doet, dan werk je aan datgene... waar je opdrachten voor kunt te, te pakken krijgen. Dat werkt overal zo. Je, je stelt een, een onderzoek voor. En als, de, als er op een gegeven moment een financier is die zegt... dat vinden wij belangrijk, dan, dan ga je daaraan werken. Dus het is niet zomaar dat je overal aan kunt werken... waar je op dat moment aan wilt werken. Maar bent u dan bang nee, voor broodroof? Ben, ben, ben, ben... Bent u bang dat, dat uw onderzoeks minder belangrijk wordt? Dat het onderzoeksgeld naar andere universiteiten gaat of zo? Speelt dat mee? Nee, dat speelt helemaal niet mee, maar... Wat wel zo is, is dat uh, bijvoorbeeld dat, die, dat fonds waar wij nu van, uh, van werken... dat is steun aan de Europese IMKers. En dan mag je, werken, uh, dan mag je aan de IMKers cadeautjes geven. Tot en met uh, apistanstrips toe, die nog steeds in de handel zijn uh, tegen verroermijten. En, uh, uh, en die inmiddels al sinds 2002, 2003 niet meer werken. Maar in Nederland is ervoor gekozen om eigenlijk alleen te werken aan... ...onderzoek dat uh, werkt de, aan de ziekten van bijen en aan de varroa-bestrijding. Omdat dat Europees gezien, en dat is uh, door de Europese Commissie zo vastgesteld... ...door alle landen samen, de belangrijkste onderwerp op het ogenblik is om okay. aan te werken... Maar, maar, ...om de impus te beschermen Meneer als, als ik goed naar u luister, zeg u dan, als ik helemaal de vrije hand had... ...dan zou ik ook meer onderzoek doen naar dat landbouwgif? Uh, uh, wij, uh, zo zag u het aan, vanwege de discussie, en uh, het is een gif wat inderdaad... Heel giftig is voorbij, dat is e helemaal buiten kijf. Uh, dat is ook niet raar, want het is een insecticide. Maar het is inderdaad een, een, een gif dat anders werkt dan de vroegere gif... want het wordt opgenomen in de plant, dus het werkt systemisch. Ja, Maar even mijn vraag, zou, zou u daar meer aandacht aan besteden als u daar geld voor had? Ik, ik wou daar even iets over vertellen. We, we hebben al eraan gewerkt, terwijl we er eigenlijk geen geld voor hadden op dit moment. Uh, maar dan gebeurt het vaak via studentenonderwerpen. Want als ik zelf aan een onderwerp gewerkt heb, kost het meteen geld. Ja. Maar als we een student aan een, een onderzoek kunnen krijgen, dan kun je iets doen voor minder geld. Okay. Kortom, dus dat doen het is, wij. Het, de ja. nood is hoog. Uh, voorzorgsprincipe dat delen we allemaal. We moeten volgens mij tijdelijk sowieso stoppen daarmee en veel onderzoek doen. Eens? Ja, dat ligt niet bij mij, maar wij vinden inderdaad dat er nu onderzoek aan moet gebeuren om in ieder geval maar eens helder te krijgen van hoe groot is het probleem en, uh, en wat, wat kan eraan gebeuren, ja. Ja, dus u zegt wel degelijk ook, die neonicotine, die landbouwgiffen kunnen wel degelijk een hele belangrijke factor zijn in het uitsterven van de bij. En alle hens aan dek op dat punt. Die kunnen een factor zijn, dat is zonder meer waar. Alleen, het is wel zo dat er dusverre bij grote monitoringen daar eigenlijk niet van is gebleken. Daar heeft men er wel naar gezocht, maar het is niet gevonden. Dat is niet zo. Er zijn andere Duitse onderzoeken en Fransen en Amerikaanse die dat tegenspreken, wat u nu zegt. Nee, dat moet ik toch iets beter toelichten dan denk ik. Heel kort, de tijd is bijna op. Nou, dat wordt, er zijn heel veel onderzoeken die dit uh, bevestigen, wat ik net zei. En er zijn andere onderzoeken die roepen van uh, het zijn die giffen. Okay. Alleen... Ik wil zeggen ja. verder onderzoeken en stoppen ondertussen met die uh, neonicotine. Voorzorgsprincipe. Ja, daar ga ik niet over, nee, daar ik maar dat niet zou ook kunnen zeggen. Ja. Nou, ja. dat zeggen wij dan. Ja. Ja. Hartelijk dank. Chit, Blakjeren en uh, Eelco Fortuin. Dit is de dag, zit er bijna op. Ik verwijs nog even naar onze website, ditisdedag.nu... En geef nu gauw het woord aan G. Jochems van VPRO. Ja, de stresstest is in de mode. Eerst waren de banken aan de beurt, toen de kerncentrales en nu de veehouderij. En verder gaan we het hebben over de rol van Turkije in Libië. Maar eerst nieuws met Onno Duivenet de Wit. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En de Brazilianen moeten nu echt haast gaan maken met het bouwen van nieuwe stadions. Dat heeft FIFA-voorzitter Blatter gezegd. De bouw in Brazilië ligt nog verder achter op schema dan de vorige keer in Zuid-Afrika, zei Blatter. En dat is nieuws op dit moment. ANUW ah, Verkeersinformatie. Er zijn twee belangrijke snelwegen dicht door ongelukken. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 7 kilometer stil. De weg is daar dicht na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A28 en de A27. En de A59, Zonzeel richting Den Bosch, is dicht bij knopend Zonzeel na een ongeluk met een tankwagen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Een greep uit de onderwerpen van vanmiddag. Na vier uur ons panel Schuld en Boete over onder meer de grote zedenzaak in Amsterdam. Met Willem Anker, hij is advocaat van hoofdverdacht Robert M. En we belichten de rol van Turkije in het Libië-conflict. U kunt zich overal mee bemoeien. Doet u dat vooral, mocht u daar behoefte toe voelen. Ga dan naar onze site www.villavpro.nl Dit is Radio 1, Villa VPRO. Staatsbosbeheer heeft een gehoorzaamheidscontract met het ministerie van Landbouw getekend. krijg gehoorzaam... al een Ja, gehoorzaamheidscontract. Ik beloof gehoorzaam te zijn. Want in die overeenkomst belooft die organisatie om alle adviezen op te volgen... over natuurgebieden Oostvaardersplassen zonder discussie. Henk Bleker krijgt zo, dat is de staatssecretaris ja. van Landbouw, die krijgt natuurlijk zo staatsbosbeheer in, da, in een houtgreep. En dat is natuurlijk opmerkelijk, want het is natuurlijk een verzelfstandigde organisatie. Ja, juist losgemaakt van de staat? Losgemaakt ja. van de overheid. GER Koopmas, tweede kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent u uh, kennende uh, van uw optredens. Bent u wel blij met deze doortastende staatssecretaris? Nou, laat ik in elk geval zeggen dat één uh, band met staatsbosbeheer niet is doorgeknipt, en dat is namelijk de band. ...dat ze volop van uh, belastinggeld functioneren. Ja. ja. Waarom heeft Staatsbosbeheer het contract moeten tekenen, vindt u? Denkt u? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je met elkaar nadenkt over hoe je met elkaar omgaat. In, uh, zoals ik al zei, Staatsbosbeheer is een organisatie die vooral en volop met belastinggeld werkt. En uh, ik denk dus dat het heel erg goed is dat uh, uh, de politieke sturing daarbij aan de orde... Brengt. Waar zat die verzelfstandiging dan eigenlijk precies in? Nou, dat zij zelf uh, op het gebied van beheer uh, en op het, gebied, uh, zeg maar, activiteiten konden ontplooien oh. en daarin de politiek uh, uh, een stuk op afstand wilde zetten. En, en dat springen... is nu teruggedraaid dus? Nou, nee, dat, laat ik het zo zeggen. Je zou kunnen zeggen dat Fasbosbeheer het overdreven heeft. Laat ik een tweetal voorbeelden noemen waarbij ik denk, ja, uh, is dat nou de taak? Bij het plassen? Oostvadersplassen... Mm -hmm. Maakte we mij dat er veel discussie was in de Kamer... over welk beheer je nou precies zou moeten toepassen. En Staatsbosbeheer als de grote beheerder... Ja, of je moet ingrijpen bij, bij, bij, bij bijvoorbeeld de zware vorst... Eh, of juist niet die beestje dood laten gaan ja, of niet. Ja, ja. ja. Nou, die kreeg dan bijvoorbeeld de vraag, en terwijl ze daar beheerder zijn... dat is een vak, van hoeveel dieren zitten daar eigenlijk... en hoeveel gaan er daar dood? Nou, daar hebben we drie keer antwoord op gehad van Staatsbosbeheer... en het klopte nooit. Nou, dat betekent dus dat ze hun primaire taak, het beheer en daar verantwoording over afleggen, dat ze die niet goed uh, konden vervullen. En maar, dat het is, slecht. maar is het niet vreemd om dan te zeggen tegen een zelfstandige organisatie, waar je dan wel eens discussie mee hebt, moet je luisteren, wij gaan een, een adviescommissie instellen, die komen met adviezen, en zonder enige vorm van discussie gaat u dat gewoon uitvoeren. Dat gaat toch wel heel erg ver? Nou, dat, dat is een keuze die je kunt maken wij steunen die keuze. Ik denk ja. dat we bij Staten Polsbeheer nog eens even goed de discussie moeten doen. Uh, op welke wijze dat zij uh, uh, aan de overheid gerelateerd moeten zijn. Ik ben er best voor om echt na te denken, hebben... of dat we die zelfstandiging misschien zelfs moeten terugdraaien. Kijk, ja, want daar lijkt dit misschien wel een eerste stap naar. We hebben ook nou, aan de telefoon. Het statutaas Bleker is daar niet voor. Maar, uh, maar u wel. ik vind dat we er wel over na moeten denken. We hebben ook aan de telefoon Ed Dond. Goedemiddag, u bent bestuurskundige, oud-burgemeester van Nijmegen... zeggen wij er altijd maar bij. U heeft in 2009 een, uh, juist gepleit, in een commissie die naar u vernoemd is... voor die veel autonomere positie van staatsbosbeheer. Nou, dit zal u lekker koud op het dak vallen. Nou ja, het blijft natuurlijk altijd een politieke discussie. Maar wij hebben er niet voor niets uh, voor gepleit. Uh, in ons onderzoek kwam naar nou voren dat... Uh, Staat volgens weer niet alleen een organisatie van professionals is, maar ook een professionele organisatie. Mm -hmm. Zich richt naar het beleid, wat uh, door de politiek gevraagd wordt uh, een eigen regelgeving kent en een eigen financiering die door de politiek te beïnvloeden is. Uh, in dat kader zet je als je een, een organisatie van zelfstandig, moet je ook de ruimte van om zo goed mogelijk die professionaliteit. En de bestuur van die organisatie terecht laten. U heeft toen namelijk ook gezegd: kijk, de politiek, dat is vaak, de waan van de dag is niet zo aardig om te zeggen, maar het is vaak ad hoc en korte termijnbeslissing. En juist het beheer, het natuurbeheer, is iets van een lange adem. En uh, da, daar, daar moet je ze inderdaad de tijd voor geven. Heeft u dan het idee dat dat nu erg doorkruist wordt? Ja, nou niet, hoor, niet onmiddellijk hoor, maar het gevaar ligt er natuurlijk hè. Maar wat naar mijn idee echt niet goed is, is dat je naar je adviescommissie... de staatpostbeheer een organisatie laat besturen... terwijl daar een bestuurder en een raad van toezicht is en de politiek is. En als een adviescommissie dus op eigen houtje kan zeggen dit is ons advies... Uh, en u hebt het maar uit te voeren. Dan kan een organisatie altijd zeggen we doen dit op uh, in aangeven van die adviescommissie. Maar de minister zal het vervolgens weer moeten verdedigen waarom die adviescommissie het wel of niet goed doet. En, blijft, en gaat daarmee die adviescommissie in een heel penibele situatie brengen. Ja. Dus ik zou dat uit een opzet van bestuur zou ik dat nooit doen. Ik heb het alleen uit de krant gelegen. Dus ik weet niet of het echt ja. zo is zoals het nu vertel. Maar nu is er nog is, even, meneer, meneer De het, hond. Nu is ja. er nog iets anders aan de hand. En dat werpt ook een bepaald licht op deze kwestie. Want de staatssecretaris, meneer Bleker, die wilde eigenlijk... dat er bindende adviezen gegeven konden worden voor die, uh, door die commissie. Dat is een juridisch iets. Maar dat was ook juridisch niet mogelijk. En dan komen ze op een contract waarbij ze beloven... die adviezen wel op te volgen. Dat dat juridisch niet kan een bindend advies. Dat zegt toch eigenlijk dat deze constructie niet deugt? Nee, dat, uh, dat is mijn gevoel ook. En, uh, je kunt je niet ook zoveel oplossingen voor bedenken, maar je moet je afvragen of het verstandig is om het te doen. Meneer Koopmans, uh, wat, wat een vindt een u daarvan? Pardon? Nou ja, in ja, die de Kamer kaart. is er denk ik een stuk of tien keer uh, uh, ondertussen al gesproken... over het beleid met betrekking tot het Oostvaderswold. Voordat dieren zouden moeten laten sterven van de honger uh, of niet. Nou, en daar zijn keuzes in gemaakt. De collega Graus van de PVV heeft zich daar altijd erg voor ingezet. Collega Ormel van het CDA ook. En ik denk dus dat het goed is dat de keuzes die daar gemaakt worden... Dat daar, en daar, daar zijn tientallen discussies en, en, en deskundigen en commissies aan vooraf gegaan. Dat je daarna als je een keuze maakt en de staatssecretaris neemt die over, politiek gedekt dus, dat die ook uitgevoerd wordt. Dan kan dat niet zo zijn dus dat de Stadsbosbeheer zegt, ach, ja we doen het toch lekker anders. Een korte reactie is, van meneer Dond? Er is naar mijn idee helemaal geen discussie over. De Stadsbosbeheer voert gewoon het beleid uit wat door de politiek wordt gevraagd. Het is nooit anders geweest. Nou ja, het is een mooi voorbeeldje waar uh, ik denk dat staatsbosbeheer te ver gaat. Dus dat ze recent zich aangesloten hebben bij de coalitie van natuur- en terreinbeschermende organisaties... die actie gevoerd hebben tegen het kabinetsbeleid. Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik elke natuur- en te terreinbeschermende organisatie. Maar ik zou tegen staatsbosbeheer zeggen, niet doen. Nee. En uh, u zegt eigenlijk ook, en pas op, want voor je het weet... Uh, maken we u lekker weer een staatsbedrijf en dan hebben wij het weer voor het zeggen. Nou, dat zei u wel zo, het ging niet zo in de zin van lekker. Ik vind wel dat het duidelijk moet zijn. Ja. Nogmaals, een organisatie die uh, voor het overgrote -over deel door belastinggeld betaald wordt, die heeft rekening te houden, volop rekening te houden met de politiek. En die kan natuurlijk niet zeggen op een achternamiddag we gaan lekker actie voeren, want dat is het wel tegen het kabinetsbeleid. Daar kun je niet bij elkaar accepteren. Dus ik denk dat de directie van Staatsbosbeheer uh, zich nog eens goed moet beraden welke, uh, op welke wijze dat zij, uh, zeg maar... Aan de slag wil in de Nederlandse samenleving. Oh, oh. Ik denk dat de heer De Hond heel terecht in zijn rapport destijds aandacht heeft gevraagd voor de problemen die er waren met betrekking tot de vermaatschappelijking, zoals het uh, heette, van uh, staatsbosbeheer. En daar zouden ze zich volop moeten, op moeten richten hoe dat ze samen met de samenleving, natuur en beheer, hoe ze dat met elkaar kunnen koppelen. Oké, okay, meneer Koopmans, Tweede Kamerlid CDA en de heer Dond, beide bedankt. Oké, okay, graag gedaan. En wij gaan verder met Turkije. Dat land heeft eh, vandaag laten weten het beheer op zich te nemen... van het vliegveld van Benghazi in Oost-Libië. Dat is het bolwerk van de rebellen daar. En volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de opstandelingen... In Benghazi zelf hierom gevraagd. En de Turken gaan daar onder andere de verdeling van humanitaire goederen regisseren. Bernard Bouwman, goedemiddag. Goedemiddag. Journalist, Turkije, deskundige. De Turken zijn tegen luchtaanvallen op Libië, ook al zijn ze NAVO-lid. Ze zijn wel voor het handhaven van een wapenembargo, doen ze ook aan mee met schepen. En nu gaan ze dus het beheer van het vliegveld van Benghazi op zich nemen. En ger, we kregen net door dat ze zich ook opgehoord hebben als bemiddelaar. Ja, ze willen bemiddelen tussen Gaddafi en de NAVO. over die en überhaupt het optreden van de NAVO. Bernard Bouwme, uh, goedemiddag ook. Het lijkt erop alsof die Turken zich per se met Libië willen bemoeien. Ja, nou ja, ze moeten zich er ook wel een beetje mee bemoeien. Om een aantal redenen. Turkije ziet zichzelf toch steeds meer als een soort uh, regionale grootmacht in die regio. Nou ja, als er iets gebeurt bij jou in de buurt en je bent een regionale grootmacht... dan moet je je er tegenaan bemoeien. Uh, daar staat natuurlijk een aantal dingen tegenover... Uh, Turkije heeft eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd dat, het niet, uh, dat er een oplossing moet worden in, in uh, Libië. En ze hebben steeds achter de schermen geprobeerd om tussen Gaddafi en de rebellen te bemiddelen, om een soort elegante oplossing uh, te vinden. Nou, dat is mislukt. Turkije is daarover, of al vooralsnog, mislukt. Turkije is overigens zeer woedend op Frankrijk, omdat zij, zoals je je kunt herinneren, uh, die top in Parijs hebben georganiseerd, waarna onmiddellijk besloten werd om, Syrië, of, om uh, Libië. Aan te vallen. Nou, toen dat gebeurde, dan was Turkije niet uitgenodigd. Dat ja. punt 1. En punt 2, Turkije was toen net bezig om een oplossing te zoeken achter de schermen. Dus Turkije wil graag een oplossing achter de schermen. En waar Turkije echt. Uh, wat he Turkije helemaal niet wil, dat zijn vliegtuigen die bommen gooien op Libië, die dan vervolgens onschuldig. Burgers vermoorden? Mm -hmm. want nee, natuurlijk dat niet. Dat desastreus zijn voor de Maar te het, kijken. het punt is, uh, uh, Bernard, dat dat nu dus wel gebeurt en dat dat inmiddels ook gebeurt onder de vlag van de NAVO. En Turkije, natuurlijk, toch ook wel NAVO-lid is. Ze zitten een, in een beetje, lid. Ja, een moeilijke positie. Ja, Turkije heeft wat dat betreft ook een uh, afweging moeten maken. Echt helemaal buiten die operaties staan... betekent ook dat je geen invloed uh, kunt uh, uitoefenen natuurlijk. Uh, aan de andere kant, als je er wel bij betrokken bent... dan neem je een gedeelte van de verantwoordelijkheid op je. Nou, nu zijn ze er wel bij betrokken. En er wordt natuurlijk nog verder gepraat binnen de NAVO... over hoe die operatie zich moet ontwikkelen. Maar Turkije heeft een heel duidelijk uitgangspunt. En dat is dat humanitaire uh, hulpverlening voorop moet staan. Mm -hmm. En dat er... Uh, Geonderhandeld moet worden tussen uh, Gaddafi en uh, de rebellen. Mm -hmm. En dat er in geen enkel geval echt onnodige burgerslachtoffers ja. moeten vallen. waar ben je het dus dan nog is er nog niet iets anders. De, de, de Turken hebben een heel scherp historisch besef. En een, dat ligt ook allemaal gevoelig. De discussie over Armenië, de zogenaamde genocide, ja of nee. Hè? Dat is allemaal duidelijk. Uh, Turkije is natuurlijk de voorloper van Turkije. Het Ottomaanse Rijk was natuurlijk uh, bezetter van Noord-Afrika. Speelt dat ook nog een rol? Dat ze dat eigenlijk wel weer terug willen hebben? <hijen> Nou, terug wil hebben is een groot woord. Ze hebben er overigens wel hele leuke contract te lopen met uh, Libië. Ach, wie met, meneer, ja. met, met Gaddafi. Voor miljarden euro's of dollars. Dus wat dat betreft, dat is ook een overweging. Maar je hebt wel gelijk. Turkije kijkt niet naar die regio alsof Turkije gewoon land zou zijn. Zo zien ze het niet. Uh, je had het Ottomaanse Rijk... En daar hoorden toch grote delen van het Middellandse zeegebied bij. En heel veel Turken, of elke Turk, kent die geschiedenis natuurlijk. Dus ze kijken toch anders met een meer uh, historievol blik, als ik het zo mag zeggen... naar wat er gebeurt in die regio. Daar heb je voorkomen gelijk in. Is er nu ook een sprake van een rivaliteit tussen Turkije en uh, Frankrijk, Bernard? Kort als het kan. Nou ja, die betrekkingen staan op een dieptepunt. Frankrijk wil Turkije sowieso niet bij de EU... Ze hebben de Turkije geschofvierd door Turkije niet op die top uit te nodigen. Mm -hmm. Dus er is een hele, hele, hele grote crisis tussen die twee landen. Ja. ja. Nou, dan moeten we maar weer eens kijken hoe dat verder gaat. Bernard, hou ons op de hoogte. Wij bellen jou op het moment dat wij denken dat jij ons weer verder voor kan lichten. Bernard Bouwman, Turkije-deskundige. We gaan verder met de minuut. Juist, tijd nu voor onze serie uiterst Korte Verhalen in één minuut. Pst. Je kunt eigenlijk alles doen met een robot. Je kunt hem laten fietsen, je kunt hem een map laten pakken... je kunt hem laten lopen en... Um... Ze kunnen eigenlijk alles, maar um, je kunt geen robot maken... die weet dat hij op de wereld bestaat. De ene dag zou ik wel een robot willen zijn, maar de andere weer niet. De ene dag moeten we weer boodschappen doen. En dan moet ik weer met mijn zusje mee naar zwemles brengen. En dan kan ik weer niet bij Marius spelen. Dan nou, denk ik, nou wil ik een robot zijn. Want die weet niet dat dat stom is. En de andere dag uh, hoef ik niet mee naar zwemles. En kan ik bij Marius blijven spelen. En, en uh, dan voel ik... Dat er iets leuks aan de hand is. Ik weet dat ik besta. En als je dat niet weet, dan kun je ook niks leuk vinden. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maatje Duin en Roos Ouwehand. Surf voor meer ware verhalen in 1 minuut naar vpro.nl/slash 1 minuut. See the sky broil in the color of a blood orange i hear the cracking singe of the front metal screen hinge. staring at each other with a half lit stone cold glare then falling to each other like the other is never even ever there Other, like it's our last meal. We'd be touching like the blind, relying only on the field. See the skies as a royal color of that orange. Hear the crackling singe of the metal screen door hinge. Midnight means is a hundred and. never gets it or done And In the, the rain. rain is a room. Room. over for it's PM met het nummer Blood Orange. En dat is van de cd Alegrias. En die kunt u zijn geheel beluisteren op luisterpaal.nl. En ineens was daar het fenomeen stresstest. Vroeger evalueerde je gewoon of een bepaald beleid hielp... en nu hou je een stresstest. Eerst waren de banken aan de beurt. Toen de kerncentrales, of die wel tegen aardbevingen... en golven van 14 meter hoog kunnen. En nu is het de beurt aan de veehouderij. Ja, het platform Landbouw Samenleving en Innovatie heeft samen met de Universiteit Wageningen, je moet tegenwoordig ook Wageningen Universiteit ja, zeggen. Ja, dat is iets heel anders namelijk. Ja, precies. En die hebben gekeken naar wat natuurrampen betekenen voor de veehouderij en daarmee voor de zekerheid van de voedselvoorziening in Europa. Wouter van der Weijden, u bent een van de schrijvers van het rapport. Aan welke rampen heeft u die voedselvoorziening blootgesteld? Uh, niet alleen maar de natuurrampen, maar uh, die ook. Uh, we hebben er een een, een, een paar onderzocht. En we zeggen, ja, er zijn eigenlijk vier waar je serieus rekening mee houdt. Die grote schade zouden kunnen aanrichten. In de eerste plaats is dat een langdurige droogte waardoor de, de, de, zeg maar, de koeien niet meer te eten hebben en dat, uh, dat dan twee jaar lang. Dus dat is een vrij extreem maar dat moet je doen in het testtest. -test. Geen uh, mooi weer uh, scenario. Mm -hmm. Ten tweede een vulkaanuitbarsting die nog een graadje erger is dan wat we in het voorjaar hebben meegemaakt. U bedoelt de vulkaan de Gebberberg? Uh, nee ik bedoel de vulkaan <laughs> Eyjavjallajökull. Ik spreek het goed uit. Uh, ja, die, hier uh, Europa is groter dan Nederland Ger. Ja. Oh, ja. Ja, ik dacht even alleen aan Nederland. Ja. En, uh, in de, dus dat, je hebt vulkaanuitbarstingen die een wereldwijd effect hebben op de landbouw. Ja. Dus in het verleden zijn die er geweest en dat kan weer een keer terugkomen. Uh, en het hoeft niet op IJsland te zijn, dat kan ook in Indonesië zijn bijvoorbeeld of, of ergens anders in, uh, in, in, het, uh, in de tropen. Um, de derde uh, calamiteit. Dat zou een grote epidemie van een dierziekte kunnen zijn. Hebben we hmm. ook alles meegemaakt, hè? He? We hebben in Nederland flink voor de kiezer gehad. Met Mike Pest, mont en Klaus en vogelgriep. En sinds kort, natuurlijk ook nog met Q-koorts en, en dergelijke. Um, en de BSE vergeet ik dan nog even te zeggen, dat zijn, die, die hebben er fors ingehakt. Gekke koeienziekte, ja. De gekke koeienziekte. En de vierde, um, waar we rekening mee hebben gehouden, is um, niet zozeer een natuurramp, maar, een, een, een, zeg maar een, een, een schok in de wereldhandel. Er komt heel veel soja binnen in uh, Rotterdam en Amsterdam, mm -hmm. uh, wat voor een belangrijk deel gaat naar de veehouderij. Met name uh, varkens- en pluimvee. Kippen eten daar veel van. Als dat plotseling zou ophouden, uh, dan zou dat groter zijn geven in, in, in grote delen van Europa, maar het meest in Nederland, omdat wij veel van die soja aan onze uh, dieren voeren en we, en we hebben veel dieren. Hoe zou dat ineens kunnen ophouden dan? Um, dat zou kunnen komen, ja dat zou natuurlijk ook wel door een natuurramp kunnen komen, zo'n enorme droogte of, of enorme uh, zware regenval in Zuid-Amerika of in de Verenigde Staten, maar we denken eerder aan een, een, wat een geopolitieke uh, uh, uh, uh, ramp. Uh, en gewoon dat is... een economisch uh, handelen van een, van een ja, of ander land. Ja, niet gewoon economisch handelen. Uh, nou, dat ja, is een, dat een, een staatsbedrijf die kan een opdracht krijgen, bijvoorbeeld een Chinees staatsbedrijf, kan een opdracht krijgen koop alle soja op die je kunt krijgen ja, ja. want de voedselprijzen in China worden te hoog. We vrezen onrust. Koop alles op en betaal wat ze vragen. Uh, op dat moment zou Europa het nakijken kunnen hebben. En dan hebben we een grote problemen in onze Ja, Even nog, uh, hoe Doet u zo'n test eigenlijk? Simuleer je dat op een computer of hoe, hoe gaat dat? Ja, dat, we op de, de, de, dat kunnen wij niet zelf hebben aan Wageningen gevraagd. Ja. En ze hebben een, mo een model gemaakt van de Europese uh, uh, ve ve veehouderij en landbouw. En gekeken, nou stel nou eens uh, dat een droogte zo ernstig is en zo lang duurt. Mm -hmm. uh, dan heb je zoveel minder gras en zoveel minder maïs en zo. Hoe, hoe werkt dat door op de productie? Nou die gaat natuurlijk inkrimpen dan en uh, vrij fors zelfs. En vervolgens hebben ze ook gekeken wat dat voor de prijzen betekent. Want op het en... moment dat de productie omlaag gaat... Uh, dan hebben de boeren natuurlijk een, een, een, een zeer groot probleem. En, maar de, de, de, de prijzen van vlees, zuivel en eieren gaan dan sterk omhoog. Uh, en dat is, voor de consumenten is dat dan een probleem. Ja, kan tot en voor, en voor gaan voor de boeren duiden. is dat juist weer prettig, want dan kunnen die na de eerste klap weer een beetje uitbreiden. Heeft, meneer van der Weyden, heeft u ook kunnen uitrekenen hoe groot de kans is? Want u zegt al, voor een stresstest moet je uitgaan van echt calamiteiten... van uiterst ja. vergelijkbare gaande scenario's ja. zijn ze zover gaand dat je kan zeggen, nou, het is eigenlijk te verwaarlozen, de kans. Nou ja, kijk, we, we hebben het vergelijking getrokken met, uh, met, met Japan, uh, Fukushima. Daar hebben ze rekening gehouden met een aardbeving. Ze hebben ook rekening gehouden met een tsunami. Maar niet met een ernstige uh, tsunami. Mm. En ja, dat, dat is een misrekening geweest, waar we nu met de gebakken pieren zitten. Dus je moet bij zo'n test ook rekening houden met het onwaarschijnlijke. Ja, uh, aan de telefoon. Gedaan... Uh, uh, uh, sorry, meneer Van der Weijden. Ja. Even betrekken even iemand anders erbij. Roos uh, Ouwehand van de Partij voor de dieren. Esther Ouwehand, de secretaris verkeert, zeg. Goedemiddag. Esther Ouwe Ouwehand, goedemiddag, oh, hallo. Uh, wat vinden jullie van dit in initiatief? Het klinkt goed. Ja, nou, ik denk dat dit uh, een onderzoek is waaruit uh, nogmaals blijkt... dat we uh, onszelf ontzettend kwetsbaar maken als we blijven vasthouden... aan die enorme veehouderij uh, met die afhankelijkheid van grote hoeveelheden... Uh, importveevoer uit andere landen, een veehouderij waar zoveel dieren zitten... op elkaar gepropt dat ze ook extreem vatbaar zijn... voor voor, voor ziektes. Dus uh, ik hoop heel erg dat dit rapport uh, wat we met de Partij voor de Dieren uh, steeds proberen in de Kamer, in een breder licht wordt gezien over hoe kunnen we onze voedselvoorziening nou op een duurzame uh, en goede manier regelen in Europa, want dat gaat nog steeds niet goed. Nee, die aanbevelingen, er staan natuurlijk aanbevelingen in, zijn bijvoorbeeld zorg dat je ongelooflijk veel vaccins op voorraad hebt. Daarmee, uh, daar zal de Partij voor de Dieren toch niet blij mee zijn. Die wil een stap dat een stap voor zijn, lijkt me. Ja, precies. Dit is dan zo'n maatregel waarvan je je kunt afvragen vragen, nou ja, stel dat je, dat je dit opvolgt, dit advies, uh, hoeveel vaccins moet je dan wel niet hebben? Wat kost dat de samenleving wel niet? En moet je niet doen naar een dierhouderij waarin uh, de dieren ook zonder uh, dat ze uh, afhankelijk zijn van grote hoeveelheden, antibiotica bijvoorbeeld, um, uh, ook gewoon gezond kunnen zijn. Ja. Dus het, het aantal dieren zal sowieso uh, terug moeten om dat te bereiken. En dan is ook het aantal vaccins uh, dat je nodig hebt in het geval er toch een, een, een dierziekte uitbreekt. Dierziekten zijn van alle tijden die... Die voorkom je niet, maar mm -hmm. je maakt de kans erop wel groter... Ja. en de effecten veel groter als je uh, je veestapel tot ja. de sterren Wouter van der je kunt zeggen, als je, de, als je die test overziet... en alle adviezen die u geeft, die behoorlijk ver gaan en ingrijpend zijn... dan kun je tot de conclusie van de Partij voor de Dieren komen. Is deze vraag aan mij? Jazeker. Ja, kijk, de, de vaccins zijn er nog even uitgelicht. Maar we stellen eigenlijk veel structurelere maatregelen voor. We zeggen dat Europa meer zelfvoorzienend moet worden. in plantaardig eiwit. zodat we minder afhankelijk worden mm -hmm. van die enorme hoeveelheden soja. die we uit Zuid-Amerika halen. Mm -hmm. dus, eh, en op het moment dat je dat zegt. dan ga je de veehouderij al een beetje meer spreiden over Europa. Mm -hmm. Dan gaat het meer naar de akkerbouwgebieden toe. En dat, ja, dat telen ze dan, dan, dan, dan, dan Erten of lupine. Uh, die, die uh, kan worden gevoerd aan die dieren. Je komt eigenlijk automatisch uit op minder intensieve veehouderij. Ja, die, die enorme concentratie die er op het ogenblik onder andere in Nederland is... Uh, die, die, daar zullen we echt een stapje terug moeten doen. Je kunt ook zeggen, laten we met z'n allen minder vlees en zuivel eten. Dan, uh, kunnen, dan kunnen we nog een stapje terug doen. Maar dat, we weten allemaal, dat gaat niet snel. Dat gaat, okay. Als dat gebeurt, gaat het een kleine stapjes. Maar goed, een eerste stap kan je altijd zetten. Wouter van ja. der Weijden van het platform Landbouw, Samenleving en Innovatie... en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dierenbeiden. Hartelijk dank. dank. De villa maakt even plaats voor nieuws en weer en verkeer... En waarschijnlijk wat commerciële boodschappen. En daarna zijn we bij u terug met ons panel Schuld en Boete. En daarin ontvangen wij onder andere de advocaat Willem Anker. En hij is advocaat van de hoofdverdachte in die grote zedenzaak in Amsterdam. Daar gaan we het dus over hebben. Maar over nog veel meer zaken uit de wereld van de criminaliteit. Tot zometeen na het nieuws van 4 uur.